Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland kan zijn vroegere invloed in de wereld terugkrijgen... als de nieuwe regering korte metten maakt met het huidige... Nurkse imago in het buitenland, heeft de oud-minister Bot... van Buitenlandse Zaken gezegd in het tv-programma Buitenhof. Bot sloot zich aan bij een brief van topambtenaren aan de informateurs... waarin wordt gepleit voor een beleid waarin Nederland... zich in het buitenland beter presenteert. Volgens Bot heeft Nederland zich de laatste jaren vooral laten kennen als een land dat overal tegen is. Dat is het gevolg van de samenwerking tussen het kabinet Rutte en de PVV, denkt Bot. Hij zegt zich re regelmatig geërgerd te hebben aan politici, ook aan CDA-partijgenoten, die zich veel te streng tegen het buitenland zouden hebben opgesteld om Geert Wilders niet te irriteren.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 Als er veel belangstelling voor is, wordt het aantal rechtszaken verder uitgebreid. In het noorden van Nigeria zijn zeker twintig doden gevallen bij een aanslag op een moskee. Gewapende mannen openden in een dorp het vuur op moslims die na een dienste moskee verlieten. Volgens de lokale autoriteiten is de aanslag waarschijnlijk het werk van een bende uit de buurt. Het zou om een vergelding gaan voor de dood van enkele leden die onlangs omkwamen bij een schotenwisseling met dorpelingen. Het weer, buien, maar tussendoor ook zon. Het is een graad of 12. Morgen veel stapelwolken en in de middag en avond vooral in het noorden en westen een paar buien. Het wordt dan opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg met nogal wat files door ongelukken en werkzaamheden. Daarom noem ik de opvallendste files. Op de A2 amsterdam Den Bosch wordt het weekend gewerkt bij Knoop het Oude Rijn. Het staat nu 7 kilometer file naar het zuiden en ook richting het noorden is dus vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam opnieuw een ongeluk bij de afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. En vervolgens op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... nogmaals file rijden tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. 6 kilometer, en daar zijn ook twee rijstroken dicht. Bij Utrecht op de A28, Utrecht-Amersfoort. Veel vertraging tussen de Uithof en de afrit Den Dolder. 3 kilometer, de rechte rijstrook kunt u niet gebruiken. En de A50 ten slotte, Os-Apeldoorn, die springt er ook uit. Er zaten al een tijd lang een lange file tussen Klappert.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 Goedemiddag, het is inmiddels 4 minuten over 3. In dit uur veel wielrennen, maar ook aandacht voor badminton. Finale van de Dutch Open in Almere. Theo Plassard. Het is voor de neutrale toeschouwer zeker geen leuke finale. Tussen Pang, 7e geplaatst en Dikkie Paliama als 8e. 21, 14 in de eerste game voor Pang. En in de tweede game leidt hij inmiddels met 13, 6. Pang wordt, uh, wordt ingemaakt met boter en suiker door, uh, door Pang. En uh, dat betekent dus uh, dat het bijna klaar is. En dat uh, Pang straks uh, deze titel gaat binnenhalen. Pino K, oranje-zwart is een een wedstrijd in de hoogste afdeling van het hockey op een waterveld, Gerard? Nou, er staat een water op, zeg. Een uur geleden. Dat is ongelooflijk. En afwisselende buien. Vergeet het maar hier in het Amsterdamse Bos. Het is een gestage regen die naar beneden valt. Niet hard. Een drizzel. Maar het veld, ik zei het al, een uur geleden stond het onder water. Vijf kwartier geleden. En dan kan het weinig hebben. En dan zie je al plassen ontstaan voor de duck-outs. Voor de duckout van Oranje-Zwart, waar Michel van der Heuvel, de coach, staat. En ook voor uh, de duck-out uh, van... Uh, uh, Pinoquet natuurlijk, waar Gilles Bronnet daar staat. De man uit Zuid-Afrika, die Pinoké coach. Intussen spelen de ploegen gewoon door. Is het 0-0 na 17, 18 minuten spelen? Kregen beide ploegen een strafcorner? Van de Weerde, de specialist van Oranje-Zwart, die bal ging naast. En Reed Ross, Justin Reed Ross, de specialist van Pinoquet, die werd gestopt, die inzet door de Oranje-Zwart verdediging. En nu gaat Oranje-Zwart praten met de scheidsrechter. Want ik zie al plassen ontstaan. Jazeker, op de kop van de cirkel staan plassen. De scheidsrechters uh, Wijsmuller en Van Eert, die gaan met elkaar praten. De aanvoerder van Oranje-Zwart komt daar natuurlijk bij, Robert van der Horst, en dan gaan ze overleggen wat er gaat gebeuren. Want je zag de bal al langzaam zo'n slipstream krijgen, zo'n waterfontein die er achteraan ging als die gespeeld werd, en ook als de spelers de hoeven lichten en dan zegt uh, Robert van der Horst: "We houden ermee op." Wijsmuller en Van Eert, die stoppen op dit moment het duel, en nu ben ik benieuwd hoe die veteranen van Pinocchio op het tweede veld zullen gaan reageren, want die moeten er gewoon, die worden er vast afgestuurd. Jazeker. Dat zal een discussie geven hoor. Want die mannen betalen natuurlijk ook gewoon contributie bij Pinoké en die zeggen van waar gaan jullie maar weg. Jullie veld staat onder water. Dat voor ons niet. Wij willen gewoon onze wedstrijd spelen en ik zie helemaal in de verte dat er een strafcorner is voor Pinoké die zal in ieder geval gespeeld moeten worden. Maar ik ben benieuwd wanneer de beslissing wordt genomen om inderdaad te gaan verhuizen naar het tweede veld van Pinoké. De klok staat op 16 minuten 47 seconden nog te spelen. Het is 0-0 bij Pinoké tegen Oranje de wedstrijd is op dit moment gestaakt vanwege een te nat veld. En zoals gezegd blikken we dit uur terug op de bom die deze week barstte in de wielerwereld. Dat doen we met twee wielrenners, twee oud-wielrenners en NOS-volgers... Michael Bogert en Bart Voskamp. Goedemiddag, heren. Het was de laatste week van het wielerseizoen en het venijn zat hem in de staart, zullen we maar zeggen. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA openbaarde het rapport waarin duidelijk werd dat Lance Armstrong spil was in het wat het USADA noemde het meest geavanceerde, professionele en succesvolle dopingprogramma ooit. Er volgde een sneeuwbal effect. Even een korte samenvatting van de afgelopen dagen. Deelrenner Lance Armstrong was de spil van het grootste... en succesvolste dopingprogramma uit de geschiedenis. In tientallen, honderden verklaringen en anekdotes... van ploeggenoten en betrokkenen... wordt de succesvolste toerenner uit de geschiedenis beschuldigd. I'm not that, uh, they are all lying. Hij heeft vandaag het enorme dossier van de zaak Armstrong opgestuurd... naar de Internationale Wielerunie, UCI. Wat ik doe vanavond? Ik ben bij mijn gezin. Om aangedaan en ik denk hieraan. Het is een schande in cycling. De race die ik dit jaar heb gewonnen, deze historische race... Dit is dus de hele verklaring van Leipheimer, onder Ede afgegeven en op punt 49 zegt hij Ik ging door EPO te gebruiken en werd daarin geassisteerd door Rabobank teamarts, puntje, puntje, puntje, puntje Ik heb me daar als renner niet mee bezig gehouden, en dat kan ik ook onder Ede verklaren Ik heb me daar als ploegleider en als, als ploegmanager ook niet mee bezig gehouden Dus kort samengevat, Leipheimer zegt hier eigenlijk dat er in die periode een dopingprogramma bij de Rabobank ploeg was Ja wij weten dat er problemen zijn in de wielersport. Dat is ons gewoon bekend. Dat is ons gewoon bekend. Wij gaan erover praten met Bart Voskamp en Michael Bogert. Het uh, rapport kwam naar voren. Er kwam nog een cascade van <tus> mensen overheen. Vanochtend nog David Miller, zelf erkend onder. Die zei, alle wielrenners boven de 35 die niet in het rapport staan... halen opgelucht adem. Toen dacht ik, jullie zijn volgens mij allebei boven de 35. Michael Bogert, is, is, zegt hij daar iets mee? Dat rapport waar mensen wel of niet in staan. Heeft dat heel veel mensen bezig gehouden denk je? Sorry. Dat rapport, ja. of je daar wel of niet in stond, allerlei mensen... heeft dat elke wielrenner bezig gehouden? Nou, ik denk het wel, ja. Het was moeilijk om, dit, uh, om, om, hier, uh, om hier niet mee bezig te zijn. Heel zijn er lang. dingen die jullie verbaasd hebben uit dit rapport? Zijn jullie nog verbaasd geraakt door de, door de omvang of de grootheid? Bart Nou, nou uh, Kijk, de verhalen spelen natuurlijk al langer. Ik denk niet dat, uh, dat, dat het grotendeel geen nieuws is. Wat voor mij wel nieuws was is dat eigenlijk, uh, als het ware is wat erin staat... Hè, want het zijn getuigenisverklaringen... 26 onder 1, hè? zijn er best veel, hè? Ja, het zijn best maar, uh, veel, meer in dan geval, 1, hè? Er, wordt, er wordt gezegd dat uh, dat onder druk van Armstrong... dat mensen doping hebben moeten gebruiken, dat verbaast mij wel. Michael Bogert, als je dit rapport leest... en vervolgens de verklaringen van een aantal mensen... dan komt er eigenlijk voor het eerst in de wielersport naar voren... dat het niet eenlingen zijn die het deden... maar dat dit een gestructureerde vorm was... die vrijwel bij elk soort van ploeg gewoonte was. Wat is daarop jouw reactie? Nou, ik denk dat, uh, dat dat absoluut niet waar is. Ik, uh, ik denk dat het alleen bij, bij de ploeg Armstrong, Armstrong zo ging. En ja, ik kan alleen maar praten voor Rabobank. En bij ons was daar. Ze kunnen onderzoeken wat ze willen, maar ze gaan nooit vinden wat, uh, wat, wat ze nu bij Joes Poos hebben. Maar hoe moeten wij ons dat als eenvoudige zielen dan voorstellen? Zo'n Lypeheimer komt bij jullie ploeg, die werkt ja. samen met een dokter. En die dokter doet dat toevallig alleen met Lypeheimer en alle andere leden van die ploeg. Daar is nooit dat woord gevallen of is nooit op een kamertje er is over gesproken. Want wij geloven dat bijna niet meer. Hè, ja, nou ja dat, is, uh, dat, moet, dat moet je voor jezelf weten. Ik bedoel, ik heb nooit bijvoorbeeld persoonlijk dan met Leipheimer over, over dit soort zaken gesproken. En wat hij bespreekt met dokter of andere vertrouwenspersonen binnen de ploeg, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Maar snap jij dat mensen die de bruineels van deze wereld, de Armstrongs van deze wereld, dit ook allemaal hebben zien verklaren, dat de geloofwaardigheid van de hele wielersport daarmee een ongelofelijke deuk heeft opgelopen. En dat dus heel veel mensen in de straat ook zeggen, ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet meer, hè? Nou ja, zeker. Dat, dat geldt denk ik voor Bart en mij ook. Als, als, als ik dit lees en ik zie wat er allemaal gebeurd is... is dat voor mij ook echt wild west. Ik bedoel, als je leest over bussen en, en, en dat ze met z'n allen aan die zakken hangen... ja, dat is natuurlijk wel heel apart om te lezen. Maar de geloofwaardigheid van het wielrennen... die stond natuurlijk al langer uh, onder druk. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat er, uh, dat er wordt getwijfeld. En nu, uh, nu is dat weer klaar. En, uh, maar nogmaals, ik denk dat zoals het bij uh, ploeg Armstrong ging... dat dat... Uh, Uniek is in de wielersport dat het niet in de andere ploeg gebeurt. Ben je verbaasd dat het nu pas zo naar boven komt? Uh, dat het nog lang heeft geduurd. Nou ja, goed. Het is natuurlijk. Uh, ik denk elk metje is een, een gesloten je. en ze zeggen van het wieler, wieler is een gesloten je. Maar ik vind het eigenlijk wel meevallend. want als je kijkt hoeveel bij wielrennen naar buiten komt. Ten overstaan van andere sporten waar wel, waarmee ik niet wil suggereren dat andere sporten dezelfde omvangrijke dingen gebeuren als bij het wielrennen. Denk ik dat we een redelijk open métier hebben. En goed, ik wil benadrukken, wij zitten hier als vertegenwoordigers ook van de wielersport. We zijn zelf wielrennen geweest. Dat het ook goed is dat er openheid is. En dat er op een gegeven moment ook naar voren gekeken wordt. Alleen het probleem is. En natuurlijk, als journalist ook heel belangrijk. Dit is natuurlijk wereldnieuws. Je moet, hier moet de, de onderste steen boven komen. Je ja, hebt je als wielrenner of als kenner. En ik ben op de, op de fietsbeurs kom, van Utrecht, kom ik vandaan hebben mensen ook wel zoiets van, we zijn er ook een beetje zat van. Maar ik zeg ook, het is wel belangrijk dat we wel weten wat er is gebeurd... Wat er is, wat er is gedaan, en dat we daarvan leren en iets mee gaan doen. Want het heeft geen zin om alleen maar bijvoorbeeld... een nummer één zeven keer weg te strepen en dat zit. Nee, de geschiedenis moet ons iets leren en we moeten daar aan verder gaan. Ja. Maar als je kijkt, je zegt de mensen zijn er zat van. Naar het verleden kijken, dat snap ik op een bepaalde manier. Maar wat mij opvalt, er zijn zo weinig wielrenners kwaad uit het verleden. Want ik zou ontzettend kwaad worden als ik heel clean was. En de rest ja, ja, allemaal ja, met ja, slingers. Tuurlijk. als ze ja. Maar ja. ik ontmoet helemaal geen kwade ja. wielrenners. Ik ontmoet alleen maar wielrenners die het een beetje, ja, een beetje mee vertellen. Zo, van dat het allemaal ja, wel meeviel. Ik, nee, ik, ik, ik mis uh, kwade uh, wielrenners. Ik, nou... Ik ben verontwaardigd over de gang van zaken die is gebeurd binnen, binnen zo'n wielenploeg. Maar goed, wat, wat moet je met die kwaadheid? Ik bedoel, Wij kunnen niet meer terug op de fiets nee. stappen. We kunnen het niet meer overdoen. Uh, we, hebben, we hebben allemaal veel aan de wielersport te danken. En daar heb ik het niet over financieel. We hebben hele mooie ervaringen meegemaakt. Een, een rijk leven heb je gehad. En natuurlijk kun je kwaad zijn over het feit dat ik soms net binnen tijd binnenkwam... terwijl ik weet dat Armstrong al gedoucht uh, in zijn bus zat. Daar kan ik me heel kwaad over maken. En het, het voelt ook natuurlijk als niet eerlijk en onrecht. En natuurlijk weten we ook... Uh, ik heb ook bij de amateurs met, met mensen gereden... gelijkwaardig in de tijdrit... en later word je, kom je me net binnen tijd. Daar kun je heel kwaad over worden. Maar zolang je niks hard zwart of wit hebt of wat dan ook... Ja, wat moet je met die kwaadheid? Het is meer verontwaardiging en teleurstelling. Maar je kunt, je kunt niet zeggen van... Uh, nou ja, ik zal de woorden hier niet gebruiken... maar de boosheid die, die jij eigenlijk uh, verwacht. Oh ja. maar, maar, maar, maar zelfs die nummers twee. Uh, die, die, die dan eigenlijk misschien de titel van Armstrong zouden moeten overnemen. Uh, er is al, al gezegd van nou we gaan die titels niet doorschrijven. Uh, zelfs die hebben zich eigenlijk nog nauwelijks laten roeren. Maar volgens mij, en het staat natuurlijk ook in alle media ook... hebben die ook op het verdachte bankje gezeten. Ja. Dus ja, die kunnen ook niet al te hard roepen. Maar ja, hoe ver moeten we teruggaan? Misschien bij, bij plek nummer 27 dat die clean is. Maar dat weten we dan ook niet, want die is niet gecontroleerd. Want die heeft nooit op het podium gestaan. Dus het is, het is allemaal... Het is vreselijk wat er is gebeurd. En de onderste steen moet bovenkomen. Maar ja... Weet je, wij als oudrenners, wat moet je ermee? Ja, teleurgesteld, je, je bent natuurlijk boos, je, je praat erover, wat is dat allemaal? Je laat me ook foto's in de krant zien van zakken bloed. Denk je, ja, wat moet ik ermee? Michael Bovert, er komt nu heel veel naar buiten. Jullie zeggen, nou, daar zijn we ook wel een klein beetje over verontwaardigd. Was het niet een algemeen bekend fenomeen intern in het peloton... dat er toch van alles hier en daar gebeurt? Dat, dat weet je toch van elkaar? Het kan toch bijna niet zo zijn dat, dat je denkt, nou, alleen in dat ene hotelletje? Natuurlijk wordt er, uh, wordt er wel over gesproken, maar ook niet uh, uitgebreid... Het is, uh, als jij in het voorjaar gewoon een koers rijdt... en je kan, uh, kan het Armstrong moeilijk maken... en wat Bart zegt, uh, in de Tour de France word je ineens in de tijdrit op, uh, op acht minuten gereden. Dan is het logisch dat je wel eens denkt, van, hoe, hoe kan dit? Of dat er zeven man op kop gaan rijden van een ploeg en daar uh, en blijven veertien man over. Ja, daar, daar, daar wordt over gesproken. Maar dat het zo omvangrijk zou zijn, dat, dat, ja, dat is ook voor ons wel een beetje... of in ieder geval voor mij persoonlijk... Dat, daar denk je nog ineens aan dat zoiets kan gebeuren. En in jouw eigen ploeg, zeg je... de Raboploeg gebeurde het niet. Dat zijn allemaal incidenten die één voor één gebeurd zijn... van mensen van Kool in de jeugdploeg... of van Erik Dekker met het te strak aangetrokken bandje... Of, of dat Thomas Dekker in Italië... naast de meest bekende dopingarts ging wonen. Dat waren allemaal gewoontes... dat Rasmussen niet wisten waar hij was. Dat was een gewoonte in het spel. Dat, dat, dat kan toch bijna niet verklaard worden... met dat dat allemaal eenlinge acties waren? Nou, ik... Wat ik, wat ik er net al aangaf, ik weet 100% zeker dat er binnen de Rabobank ploeg, en ik kan alleen maar voor Rabobank ja. praten, omdat ik daar mijn hele carrière gefietst heb, was er geen gestructureerd dopingprogramma. En echt nogmaals, als er een onderzoek komt, dan, ja, dan, dan, dan zou ik daar heel graag aan mee willen werken. Ook om de onderste steen boven te krijgen. Want zover ik weet, was daar gewoon absoluut geen, geen uh, gestructureerd dopingprogramma. Dus dan is het waarschijnlijk een, uh, zijn het acties van eenlingen geweest. Want... Ik denk wel dat het een misvatting is. Uh... Kijk, dat de doping binnen de wielersport werd gebruikt. En ook andere sporten, dat, dat, is, dat is sowieso geen nieuws meer. Maar ik denk, ik denk dat het een misvatting is... Uh, aan de hand van dit rapport voor, over die ene ploeg... dat bij alle ploegen structureel een dopingprogramma was... van januari tot en met december. Nou dat, Daarvan uit, weet ik zeker dat dat niet is. En bij welke ploegen dat wel en niet is... Ja bij de ploeg Armstrong na, aan de hand van getuigenisverklaring is dat wel zo. Maar Jullie weten veel meer dan wij. Waar wij ons op baseren is dat wij heel veel individuele renners zien... die in die ploeg Armstrong gezeten hebben. Die zeggen als zij naar andere ploegen zijn gegaan... dat het weliswaar misschien iets minder professioneel was... maar dat er altijd dit wel een item was in het peloton. In elke ploeg. Dat zeggen zij. Dat zegt niet ik. Ja, maar dat, Nee, natuurlijk. maar dat is ook een feit. Het is al raar zijn om te ontkennen dat er binnen het wielrennen... bij andere ploegen niks zou zijn. Maar goed, je kunt je alleen baseren op je eigen ervaringen. En ik denk dat mensen binnen andere ploegen... heus wel de wegen hebben kunnen vinden om iets te, te gaan doen... Maar dat is op individueel, hè, op een persoonlijke titel gaat dat. En de, ja, wij zijn niet dat we, dat we de, het dopingprogramma van, van Renner X binnen, binnen je ploeg weten. Dat zijn dingen, ja, dat zijn denk ik redelijk privé dingen. We, weliswaar niet gestructureerd, maar Leipheimer zegt wel in dat rapport... gedurende mijn periode bij Rabobank, uh, Michael, uh, was ik me van bewust... dat Rider 14 ook EPO gebruikte. En dat, uh, we hebben elkaar ook op verschillende uh, malen elkaar erover gesproken. Betekent wel dat hij iemand bij de Rabobank ook bij lab zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat is duidelijk. Ja, wat dat betreft. Uh, ben je, je daar niet geïrriteerd over? Nou ja, dat was ik in eerste uh, instantie wel. Omdat uh, heel veel mensen gingen gelijk roepen dat ik dat zou zijn. Maar nu heb ik toevallig gisteren in een krant gelezen... die hadden uitgezocht dat, uh, dat ik absoluut Rijder 14 niet kon zijn... vanwege uh, spaties of weet ik het wat. Dus ja, ik wist ook wel zeker dat ik dat niet was... omdat ik nooit met Leipheimer over epe of doping heb gesproken. Maar... Blijkbaar is dat dus. Ik bedoel, hij, hij is onder Ede gehoord en uh, ik neem aan dat hij niet liegt onder Ede. Dus heeft hij uh, waarschijnlijk een renner genoemd. En ja, wie weet gaan we ooit horen welke renner dat was. Ik zou even, dus hij heeft er met een renner over gesproken, ja, anders zou, uh, zou hij dat niet zeggen. Ja, het feit over is dat hij natuurlijk onder Ede dat heeft verteld, zou je bijna zeggen, waarom is die renner dan niet in het rapport genoemd? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je. Ja, nee, maar dat, dat kun je bijna <laughs> al afvragen. De, de dokter wordt ook genoemd. Niet met naam en toenaam, want er waren er meerdere dokters. Maar en deze dokter, één van deze dokters waarvan sterk gezegd wordt dat hij erbij betrokken was. Was de afgelopen jaren sterk betrokken bij de Skyploeg. En werd misschien niet geheel toevallig afgelopen dinsdag kreeg hij te horen dat die samenwerking was. Uh, de Skyploeg die ons ook wel eens verbaasd heeft. Dat mensen die altijd op een baantje rondreden. ineens zeg maar de Pyreneeën achteruit kunnen oprijden. <laughs> dat uh, was ook moeten werkelijk. wij. De, nee, maar. Dat, ja want iedereen zegt, het is nu over. Maar als je nou de geschiedenis van die Skyploeg afzet tegen de US Postal, zitten er wel heel veel overeenkomsten bij. Nou ja, weet je dat is altijd zo moeilijk. Dat ja, is moeilijk, maar, maar daar vragen nee, we het ook. Nee, maar dat is ook, ook voor ons heel moeilijk om daar een logisch antwoord op te geven. Natuurlijk, we hebben ook samen een peloton gereden. En als er eentje drie minuten vooruit rijdt, reed, reed 200 kilometer, eentje voorop, dan zeggen dat kan niet. Ja. Dat bestaat niet. Maar ja, dat zijn dingen, wat moet je ermee? denken. ja, die zal waarschijnlijk iets gepakt hebben waardoor wij met, met twee ploegen die jongen niet terugkrijgen. Maar ja, kun je dan zeggen, hij heeft iets gebruikt? En nee, natuurlijk de vraag is en, dat je een aantal ja. renners ziet... en dan noem ik Froome en Wickens ja. als voorbeeld... die als je zijn, hun hele carrière bekijkt... en jullie weten daar veel meer van dan wij... dat het, laat ik dan het mooie woord, ja. opmerkelijk ja, nou, geluid... is een opmerkelijke prestatie... Ja. dat zij een heel seizoen lang zo hard over berg heen Dat ja, vinden wij thuis ja. opmerkelijk. Ja, ja. Ik, ja, vind, maar, ik vind het opmerkelijk, maar ik bedoel... Je kunt het toch niet maken dat wij hier op radio of tv zeggen van... hij zou wel doping hebben gebruikt. Dat, dat kan toch niet. Ik, ik kan ook hooguit zeggen, ik vind het opmerkelijk... dat, dat Wiggins zo hard bergop rijdt... en dat Froem zo hard bergop rijdt... en dat sommige renners uh, voor ons in de berg zo ver vooruit rijden. Ja, dat is, dat is opmerkelijk. Maar ik, ik, kan dat, ik kan er geen titel aan hangen buiten opmerkelijk. Wanneer, gewoon... wanneer dachten jullie dat ook van Armstrong? Nou ah ja, al vrij snel als iemand gewoon zo ver voor je uitfietst is het op dat moment opmerkelijk. En nu uh, de verhalen naar buiten komen dat er dus structureel doping is gebruikt... verbaast het mij niet. Het is niet dat ik, dat ik de krant openslaan het rapport lees... dat ik denk, goh, nou dat hadden we nou nooit gedacht. Maar ik denk dat jullie dat en ieder ander die ik tegenkom vandaag had... ook niet zoiets van, goh, dat hadden we nou nooit gedacht. Alleen het was meer een feit van, nou ja, nu wordt het geduid door tien getuigen. En dat is wel, dat is niet opmerkelijk, dat is een feit. Nou, jouw reactie Michael Ik bedoel, wanneer dacht jij het van Armstrong? Mm, nou ja echt echt gedacht heb van de, oh, die zou wel gepakt kijken als hij kijk we gaan allemaal dopencontroles dus moeten allemaal naar de dopencontrole dus op een gegeven moment ga je wel denken van hoe kan het toch on, hoe kan het dat die man zo ongelooflijk hard rijdt en dat hij uh, als hij niet gepakt wordt ja op een gegeven moment ga je ook gewoon geloven dat het een, een Ubermensch is dat hij gewoon echt meer kan als uh, als een ander alleen wij reden ook wel eens tegen hem in andere wedstrijden. Dat was het een, normaal, een normale renner, dan kon je gewoon tegen hem rijden. wat, wat mij altijd verbaasde, was dat hij die, dat die in, in drie maanden tijd gewoon volledig, uh, volledig anders was. Dat het zo hard ging. En ik, ik ben er een paar keer live bij aanwezig geweest dat ik echt dacht van. nou Dit uh, lijkt wel of er, of er een brommer voorbij komt bergop. Ja, Ja, stel je vragen. Maar als die renner niet, uh, niet positief uh, wordt bevonden, ja, dan. dan dan kan je dat ook voor jezelf niet hard maken. Op een gegeven moment denk je gewoon, ja, dit is gewoon een speciale. En als hij dan weer terugkeert en dan gelijk weer hard rijdt, ja, dan kan je maar kon ik maar tot één conclusie komen, dit is gewoon een hele speciale. Ja. En dan blijkt wel dat het een speciale is. Dat was is, een maar hele speciale, dat ja. bleek het. Ja. Ja, maar ik, ik was vaker, eigenlijk klinkt stom, maar ik was vaker verbaasd over andere renners in zijn ploeg. Voor, bij Armstrong had ik echt het idee, dat nou, dit is gewoon uh, zo'n groot kampioen, die is zo goed. Maar ik, had, ik, had, ik stelde me meer vragen bij andere renners. Het was meer opmerkelijk dat de hele ploeg dan met ja, zes man ja. gewoon... Ja, ze bleven... spel, Zoals de Skyploeg nu, uh, zeg ja, maar, met zes Sky, tot zeven mensen. dat is een mensen, ander verhaal. Zelf... Kijk, als, nu, nu moeten we lezen overal dat het wielrennen veel schoner is. Dat, uh, dus ja, dat neem ik dan ook maar voor het gemak aan dat het zo is. En ja, dan, dan kunnen de beste renners toch ook zoiets laten zien als bij... Uh, bij wat destijds gebeurde bij de US Post. Als we toch nog even teruggaan naar de tijd. Opmerkelijk is ook dat veel uh, ploegen. en bijvoorbeeld ook de Rabo-ploeg als sponsor. die hadden werkelijk de hele communicatieafdeling van de week bij elkaar gehaald. om tot één bericht te kunnen komen. met heel veel woorden waarin ze heel weinig zeiden. Er is eigenlijk niemand die zegt. Laten wij dat onderzoek onder Ede met al die renners... laten we het vooral doen, want wij hebben niks te verbergen. Waarom doen ploegen dat niet? Waarom zeggen ze niet? Wij willen laten zien dat wij er niet bij horen. Nou, volgens mij, wat ik heb gehoord en wat ik heb gelezen... en zeker Rabobank, die, die zijn daar zwaar voor. Dus... Geen eigen intern onderzoek. Hooguit als alle ploegen meedoen. Nou, dat lijkt me dan ook wel, uh, lijkt me dan ook wel zo, zo netjes. Ja, als dat dat, dat niet één ploeg dat gaat doen, dat alle ploegen dat gaan doen. Maar ja, hoe ga je dat organiseren? Ja, dat is nog... Ik bedoel, dat is niet echt een... Uh, Iets wat even, hoeveel renners zijn er niet geweest? in En van, vanaf wanneer ga je dat doen? Ja, gaan we, gaan we nog uh, die merks oproepen? Of weet ik het wat? Nee, ja. Doe maar niet. Ik denk dat het allemaal niet zo... kunnen nu allemaal roepen van... Goh, ja, dan moeten strepen onder het verleden. Amnesty en weet ik het wat allemaal. Maar Je moet ook wel een beetje realistisch zijn. En is dat allemaal haalbaar? Ja, even toch, toch nog terug naar, naar Armstrong zelf. Uh, zijn helderstatus. Is hij die nu voorgoed kwijt? Meteen al? Na, na dit rapport? Oh, het is wel ietsje minder, ja. Ik denk toch wel ja. dat hij uh, iets minder speciaal uh, was dan ik dacht. Maar het blijft voor mij toch wel gewoon de, een, een, een heel groot sportman... en iemand die volgens mij heel hard kon fietsen. Anders kan hij nu, nu nog steeds uh, triathlons doen... En, en, en weet ik het wat, uh, marathons binnen de drie uur lopen. Dat, ik geloof niet dat die, uh, dat die man uh, nu nog steeds zwaar in de doping zit. Dus volgens mij is het gewoon een heel groot sportman. En was hij sowieso beter dan de rest, maar dat... dat, dat de, de glans is die wel kwijt, ja. Voor mij wel, in ieder geval. Bart? Het ja, is een beetje dubbel. en Volgens mij bij Tom, of in ieder geval, die ook wel eens gezeten. Het is een beetje dubbel. Hè. Toen hij eerst uh, uitkwam dat hij dan doping gebruikt zou hebben. Kijk, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt twee, twee mensen eigenlijk. Dat is de, de, de sportman Armstrong. Hè, die, uh, de bedrieger die, uh, die, die door de mand valt. Je hebt natuurlijk een, een, een, een, een mens die uh, de ziekte heeft overwonnen... Waar, waar miljoenen mensen eigenlijk steun aan hebben... Ja, de vraag is van, moet je, moet je, ze, moet je beide kanten moet je die afschieten? Uh, ik vraag me ook af, heeft hij de, die stichtingen en zijn ziekte... Uh, een beetje misbruikt voor zijn, voor zijn ego? Dat zijn, dat zijn vraagtekens die je bij jezelf hebt. En ik weet niet hoe ik daarover denk. Die vraagtekens, Michael Boogert, uh, van de week, uh, we hebben wel eens gezegd... iedereen die zich met wielrennen, hè, ook, ook, ook wij als mensen die het volgen... moet zich wel eens gaan afvragen zeg maar, in zijn hoofd... waar zijn we nou mee bezig en hoe willen we verder? Vraag jij je dat ook af? Waar, waar moeten we naartoe met deze sport? Maak je je daar zorgen over? Oh, ja, ik maak me daar wel zorgen over, ja. Ik maak me ook zorgen... Uh, alleen, weet je, het is... Er wordt al zo lang over gesproken. Kijk, dit is gewoon een hele erg situatie met het hele Armstrong-verhaal. Maar er wordt al, zolang ik me kan herinneren van, klein is, van kleins af aan... dat ik uh, interesse kreeg voor wielrennen, hoor je al dopingverhalen. En is het, uh, het lijkt er een beetje op dat wielrennen de enige verrotte sport is... of de enige verrotte sport is die er bestaat. Of zo, iedereen neemt het ook maar zomaar aan. Weet je, Het is uh, verziekt, maar het is... Maar maar waarschijnlijk ja, ze ook. doen toch erg hun best om keer op keer te bewijzen dat ja, ja, het Dus 12 er, er, er van de laatste 15 is, maar... toerwinnaars hebben de toer niet maar gewonnen. Er, 12 uit 15, hè? Kijk, nu, nu, nu zei je net van, het is, uh, je las dat voor dat rapport... het is het grootste uh, doping of ja. gestructureerde ooit in iedere sport... maar zijn er wel eens onderzoeken geweest in andere sporten? Zo op, op, op deze, zijn er wel eens andere, andere mensen onder Ede nou, verhoord... die, die ja. moeten praten over, uh, over, over dingen die ge gebeuren binnen hun sport? Is dat überhaupt gebeurd? Ik vraag me dat af. Ja, Bart? ja nee, ik, ik wil even zeggen van het uh, terecht dat de wielersport er nu ondersteboven wordt gekeerd en dat, dat, dat, het, uh, dat we moeten oppassen of eigenlijk dat we een slecht imago als wielersport hebben. Het is wel nog steeds de mooiste sport die er is, maar daar komen we hopelijk later nog op. Uh, <laughs> de zaak verwend is. dat is de bloeddopingdoctor ja. uit Spanje die dus uh, een heleboel sporters heeft begeleid en daar stond eigenlijk een stukje wielrenners bij... voetballers, ik geloof uh, Formule 1-kerus... stonden van alles bij. Ja, Over ja, al die andere mee. sporters ja. is nooit maar iets naar voren gekomen. Die wielrenners zijn eruit gepakt... en dat hebben ze alles ondersteboven gekeerd. En als je iets ondersteboven keert... Ja, dan valt de rotzooi uit en terecht. Dat moet opgelost worden. Maar ja. Ik, ik, ja, weet je, wij, wij verdedigen niet Armstrong in deze zaak... want het is echt heel nee. erg wat er is gebeurd. Maar we moeten ook niet vergeten dat... De, alsof. De, de, de, de wielrenner, de menswielrenner, dat dat slechte mensen zijn. Dat is niet zo, hè? Ik als hoop je, als je... Dat, dat die nuance er wel kan zijn. Nou, ik, zijn wij slechte... constateren gewoon van buiten. 12 van ja. de 15, toe weer naast de man die ja. tweede werd in uh, Armstrong zijn ja. tijd. Ulrich, ja. uh, helemaal vol ja. geslikt ja. en ja. gesproken. Ja. Dus we hebben er gewoon ja. te vaak, te veel zijn we teleurgesteld. Je... In mensen die ook ja. overal met groot aplom hebben be be beweerd... daar ja, ja, ja, ja. niks ja. mee te maken hebben. Ja. Johan ja. Brunel is, wordt nu aan de kant geschoven. Altijd beweerd dat hij van niks wist. Armstrong... Ja. Ja anti vechten ja. Dus ja. de geloofwaardigheid, ja. je kunt ons nog proberen te overtuigen, nee. gaat niet helemaal meer lukken. Nee, die, die, die, uh, dat gaan we hier ook echt niet proberen. Uur maar, ik, maar wat we wel willen zeggen, het is het probleem wat binnen het wielrennen zit, maar het is eigenlijk ook wel een maatschappelijk probleem. Het zit ook in andere sporten en wij moeten er keihard voor knokken als, als, als ex-wielrenners of wielrenners om te proberen het imago weer goed te krijgen. Dus laten we de boel echt doorspitten, laten we leren. Vergeet niet, het zijn zaken uit het verleden. Ze zijn de laatste jaren extreem bezig om die sport schoon te krijgen. Extreem. En dit zijn zaken van voor die tijd. En dat moet de onderste steen bovenkomen. En dan hoop ik dat op een gegeven moment dat we daarna wel verder kunnen. De naam Brunel is nu ook gevallen. Michael, jij hebt nog met hem gereden ook bij de ploeg. Hij komt er heel slecht vanaf. Doet het je pijn? Dat hij, ja, hij had wel een bepaalde arrogantie over zich op een gegeven moment. En het doet me eigenlijk niks. Het was toen een collega van mij en ik uh, kon met hem lachen. Ik kon goed met hem overweg. Hij heeft niet zo heel veel wedstrijden bij ons gereden, omdat hij uh, of constant geblesseerd was. Uh, en zijn kennis op dit gebied, die had hij toen of niet, die heeft hij later als ploegleider ontwikkeld, waarschijnlijk. Ja, dat kan ja, ik niet echt. <laughs> dat zou ik niet zo weten. Zo ja, doch, uh, ook, ik heb nooit met Brandeel over dit soort zaken gesproken. Maar Brandeel kwam ook uh, uit een ploeg die. Die behoorlijk onder vuur heeft gelegen. Of in ieder geval daar uh, in die verwente zaak uh, namen naar boven kwamen die voor die ploeg reden. Dus ik denk ja, wellicht zou uh, Bruin Neel wel wat uh, kennis van zaken hebben gehad. Ja, want hij, hij lijkt nu zelfs wel een spil. Bijna een, een maffiabaas in, in het grote netwerk. Nou, dat vind ik ook wel heel raar, zeg maar. Dat, dat het zo wordt voorgedaan. Dat vind ik wel een beetje opmerkelijk ook. Dat, dat je, je leest nu bijvoorbeeld. Ja, renners kwamen als groene blaadjes binnen. En uh, Bruin Neel toverde ze om dat. Uh, dat, dat, dat pakhazen van de eerste oordeel vind ja. ik het wat. Maar ik bedoel, dat, dat is ook wel een beetje, beetje, beetje raar opgeschreven, vind ik. Ik denk niet dat, dat hij... Uh... Maar, maar daarover, Michael, er wordt een sfeer geschetst hè, door die mensen. Daar willen ze er ook zelf beter mee onderuit komen. Bartje zegt het ook al aan het begin... alsof ze een beetje gedwongen zijn in die positie. Ze beschrijven een soort sfeer van een sociale druk in dat, de omgeving. Dat vind ik het eng en het ergste. Kijk, uh, iedereen is, is vrij... In zijn keuzes in zijn leven en heeft daar zijn verantwoordelijkheden voor. Maar als ik dan lees. Hè, ik, bedoel, ik, eh, ik heb niet duizend tellen, pagintel dossier, eh, dossier doorgespit. Maar goed, een aantal passages heb ik wel gelezen en heb ik meegekregen. Ja, dan vind ik, wel, vind ik het wel erg dat mensen gedwongen zijn om dingen te doen waar ze eigenlijk niet achter stonden. Dat, dat is echt erg. Daar kan maar, ik wel boos over maken. Maar vind jij het bijzonder dat ze gedwongen zijn? Of vind jij het bijzonder dat ze zich hebben laten dwingen? Hè? Want dat je hebt vind twee. Ik twee ja, ja? ja, ik vind het ja, maar... raar dat je als renner. Uh... Dat je je laat dwingen. Je kan altijd nee zeggen. Je kan altijd naar een andere ploeg gaan. Ja, je... maar dat, dat, tenminste, ik weet, ik, maar ken, ik weet niet wat... Hou me, we... me, me, me eraan, maar er staat volgens mij ook zoiets van... dat Armstrong er dan ook voor zou zorgen... dat hij ook nergens in de wielerwereld meer aan de bak kwam. Ja, t, dat zou heel eng zijn natuurlijk. Ja, dat is wel heel eng. Kijk, want dan kun je nog... En je moet niet vergeten, Armstrong was natuurlijk... die had wat te vertellen, men keek tegen hem op. Dus misschien waren ze ook bang en onder druk. Het zijn jonge renners die bij zo'n ploeg komen. En die zeggen misschien... En Armstrong zegt, dat is goed en iedereen doet dat... en je moet meedoen. En als je het niet doet, dan dit of dat. Ja, dat is wel maar, eng Maar die druk kunnen jullie je wel iets bij voorstellen. Nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat het voor jonge renners een behoorlijke druk, uh, druk is die je meekrijgt. Ja, gaat het en... om veel jonge renners. Ja, ik bedoel, ik ja. heb er van eentje gelezen, het is Sabrisky die, die, die dat roept dan. Ja. Die was vrij jong. En de rest waren volgens mij redelijk door de wol uh, geverfd. Ja, uh, kijk, als die van een andere de ploeg afkomen, die snapt ook ja. wel dat uh, Armstrong dat niet zo machtig is, dat hij niet bij een andere ploeg kan laten rijden. Het maar... was overzien niks. Wat, uh, wat er over Sabrisky werd gezegd? Hè? Over zijn vader en wat er allemaal nog bij kon kijken. Uh, dat vond ik dus heel opmerkelijk als je dan toch. Als ik dat echt lees, dan, dan, dan gaan wel mijn oren klappen. als je een liedje maakt en dat je dan in de bus dat liedje ja. gaat zingen over Epo. Dat, dat, dat, dat, dat, dat kan dat, dat, dat, ja, Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurd is. Dus dat vind ik wel heel, uh, heel apart. Ja. En dat is natuurlijk een zwaar verhaal, ja. Met zijn vader en, uh, ja. en al. Maar, ja. uh, maar goed, ik, ik denk ook dat die passages ook duidelijk worden gebruikt. Het zijn, het, het zijn geen bewijzen, het zijn getuigenisverklaringen waarmee een zaak rond wordt gemaakt. Dus in een getuigenisverklaring is het ook belangrijk om daar zoveel mogelijk natuurlijk, van mee te nemen. om een sterkere zaak te maken. Ik we blikken vind, ja. dit uur uh, in uh, langs de lijn terug op de bom, die barstte deze week in de Wielerweer. Zometeen praten we verder met Michael Bogert en Bart Voskamp. Radio 1. Het NOS-journaal. Inmiddels één minuut overal vier de hoofdpunten met Liesel Thomasson. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de drie mensen... die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk op de A2 bij Hedel. Het zijn twee jongens van 20 en een van 19. De vermoedelijke bestuurder van 18 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Uit een blaastest blijkt dat hij niet had gedronken. De vier mannen waren vrienden en kwamen uit Beest in Gelderland.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 En bij de evacuatie van een Boeing 737 op het vliegveld van het Turkse Antalya zijn drie mensen gewond geraakt. Het toestel van Corendon stond klaar voor vertrek naar Noorwegen toen rook in de cockpit werd gezien. Alle 189 passagiers moesten het vliegtuig verlaten, daarbij ontstond paniek. In het gedrang liepen drie mensen lichte verwondingen op aan armen en benen. En dat is nieuws op dit moment. ABB ah, Verkeersinformatie. Het is druk op de weg vanwege werkzaamheden en allerlei ongelukken. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Richting Amsterdam staat er 2. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Knoop het Oude Rijn, 2 kilometer. Maar de vertraging vanuit Amsterdam is veel groter. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn staat er 7 kilometer. Ook bij Purmer Purmerend wordt gewerkt. De langste file staat vanuit Hoorn op de A7, 4 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft, 3 kilometer file. De A16 Breda-Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum, 4 na een ongeluk. Twee rijstokken zijn dicht. Verderop ging het ook mis op de A20 vanuit Gouda. Maar daar is alles opgeruimd. Er staat nog wel file bij het plein 3 kilometer. Kilometer. De A27, Breda Utrecht, bij Knappen Lunette, 10 auto's op elkaar, 2 kilometer file staat er, maar de vertraging is behoorlijk en u merkt het ook op de A12 als u uit Den Haag komt. Op de A50, tenslotte, Arnhem naar Apeldoorn na een ongeluk tussen Knappert Waterberg en de Alfred Hoenderlo nog 4 kilometer. Zo meteen praten we het door over het wielrennen. Met name de laatste dagen doen we hier in de studio... met Bart Voskamp en Michael Borgert. Maar er is ook livesport. Theo Plasja kijkt nog altijd... naar de finale van de Dutch Open in Almere. Erik Pang is de nieuwe kampioen. Hij won met 21-14 en 21-10 van Palliama. Pang speelde agressief en fel. En Palliama maakte een ongeïnspireerde indruk... met heel veel onnauwkeurigheden in zijn spel. En je kunt zeggen dat langzamerhand de tijdperk Palliama toch echt voorbij is. En dat de carrière van Pang met deze overwinning... weer een nieuwe start krijgt. Want hij wil nog graag... ...naar de Olympische Spelen van Rio. Het was ook het middag van afscheid nemen. Eerder Judith Merlendijks zagen we net ook jouw Yi die gestopt is... ...en de gouden legpenning voor bijzondere wedstrijdverdiensten van de bond kreeg. En ook zagen we net nog even Lotte Jonathans was al gestopt... ...maar ook van haar is officieel afscheid genomen nou we naar het hockey, Pinoké, Oranje, Zwart, Gerard de Groot. Kijk eerst naar een waterveld. Dat werd toen een onderwaterveld. Is er nu weer, <tie> uh, wordt er weer gespeeld, Gerard? Ah, er is uh, gespeeld op het, op het tweede veld. Ja, het is niet mijn uh, gewoonte om uh, uit te leggen de barre omstandigheden soms... waarin uh, we hockeywedstrijden in de hoofdklasse moeten volgen. Nou, ik wil toch even beschrijven hoe het hier gaat. Er is een mooi nieuw clubhuis van Pinoké. Daar is een balkon. Dat balkon ligt prachtig langs het hoofdveld van Pinocque. Dan kijk je op dat hoofdveld. Dat zie je onder water staan om kwart voor twee. Maar om kwart voor drie... Is hier gewoon begonnen. Pinoquet tegen Oranje-Zwart halverwege onder water het veld. Werd verplaatst naar het tweede veld. Daar werden de veteranen van Pinoquet weggejaagd. Zij spelen tegen Gooisse. En zij gingen gewoon naar dat hoofdveld toe en spelen hier uh, hun partijtje uit. Onder, uh, ja, onder de omstandigheden dat er plassen liggen. Ja zeker er liggen wat plassen. Maar ik had me kunnen voorstellen dat uh, het eerste team van Pinoquet en uh, Oranje-Zwart dat die scheidsrechter misschien een paar minuten, tien minuten had kunnen wachten om de wedstrijd toch voort te zetten op het eerste veld. De de wedstrijd werd verplaatst naar het tweede veld, dat is zo'n 80 à 100 meter hier vandaan, dan is het lastig om te volgen, maar er is wel een score, er is een score bij de rust, want het is inmiddels rust bij Oranje Zwart tegen Pinoké. en het rust is 0-2 in het voordeel van Oranje Zwart. Bob de Voogd, na 23 minuten scoorde hij ver bij mij vandaan de 0-1, en zojuist was het vlak voor rust Rob Rekkers, die de 0-2 scoorde tegen Pinoké. De koploper doet het dus uitstekend tegen de nummer 4 in de hoofdklasse, hoe dat ver... Ja, we gaan het zo direct uh, hopelijk uh, van dichterbij zien. Want het zou me niet verbazen, want het zijn zulke rare uh, beslissingen die er inmiddels hier genomen zijn. Dat ze gewoon de tweede helft, als uh, de veteranen van Pinoquet en Gooise klaar zijn, dat ze de tweede helft gewoon weer op het hoofdveld uh, verder gaan spelen. Want er is nu schitterende zonneschijn uh, boven het Amsterdamse bos. De plassen op het hoofdveld die drogen heel snel op. En ik denk dat je hier over tien minuten prachtig kan hockeyen. Het is inmiddels zes minuten over half vier. We gaan door over het wielrennen en met name natuurlijk het rapport... dat afgelopen week verscheen van het Amerikaanse antidopingbureau USADA... over Lance Armstrong. Er kwamen velen aan het woord de afgelopen dagen. Een van was oud-manager van de Rabobankploeg Theo de Rooij. En hij zei deze week dat het allemaal ook de verantwoordelijkheid van de renner zelf is. De renner is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. En niet een ploegarts of een dokter of een controlerende, een controlerende instantie...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 Theo de Roo zegt dat. Uh, het is een, een opmerking van Theo. De Roy, is, onderschrijf je dat volledig, Bart Volskamp. Is het de renner zelf of heeft een ploegarts en het hele uh, milieu eromheen ook wel degelijk heel veel invloed op hoe je met dit soort dingen omgaat? Nou, ik, denk dat, uh, de, ik denk dat het niet helemaal waar is, wat Theo zegt. Ik denk, uh, zeker als we het rapport lezen en dat er ook de omgeving wel te maken mee heeft welke richting iemand uitgaat. Uiteindelijk ben je zelf degene die het laatste stapje zet. Maar ik denk wel dat het ook een hele belangrijke adviserende rol van uh, uh, het management, maar met name de dokter die daar in dienst is, dat ze dus wel een richting opgaan. Dat ze gewoon wel uh, met bepaalde normen en waarden omgaan. Dat dat soort dingen gewoon niet kunnen. En uiteindelijk, als er dus een verkeerde dokter tussen zit bij een verkeerde ploeg die wel die kant op gaat, ja, dan ben je als renner natuurlijk eindverantwoordelijke. Maar het, dat voortrekt is ook belangrijk om die renners op te voeden dat dingen gewoon nou dan zijn. Maar ik bij jullie werk, dus blijkbaar een dokter die het met de ene renner wel deed. en met de andere renner niet die route opging. Verbaas je dat? Uh, nou, dat verbaast me niet geheel, denk ik. Ik denk dat als een, uh, een renner zelf met die vraag komt. dan. Uh, ja, dan weet ik niet, niet of die dokter daarin mee zou gaan. Überhaupt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat. Uh, ik ben het wel een beetje met Theo eens. Dat, dat de verantwoordelijkheid bij de renner ligt. En ik vind het. Uh, voor een dokter is het denk ik moeilijk. Kijk, als, je, als, jij, als jij met een vraag komt bij een dokter... Je, dat, dat wordt discreet behandeld. Dan kan die dokter natuurlijk zeggen van... ja, jongen, dat moet je niet doen. Of hij zegt van, ja, oké, okay, ik, uh, ik help je daarbij. Maar... Ik geloof niet dat bij Rabobank, als ik dan puur over Rabobank praat... dat als ik het zo lees, zo zie... dan denk ik dat, dat Leipheimer zelf met die vraag is gekomen bij... Uh... Maar vinden jullie dat een dokter ook zou kunnen zeggen... nou, sorry, dat doen wij hier niet? Ik ben namelijk uh, van de Rabobank, of ploeg, of dit is onze gewoonte? Ik denk dat uh, dokters bij de Rabobank dat ook daadwerkelijk zeiden. En dat hij heeft doorgezocht tot hij een van de dokters van de Rabobank... vond die dat niet zei? De, blijkbaar, ja. Maar ik denk, zoals, zoals ik het altijd zag in Rabobank, dan uh, werd het absolu absoluut niet geadviseerd door de doktoren. En denk ik niet dat zij uh, daarin mee zouden gaan. Dus de vraag: wil jij? is nooit gesteld. Dus dat, dat komt niet vanuit de Rabobank zelf, vanuit de nee, nee, arts? Nee, Nog, niet door het management, niet door het oude management, niet door het nieuwe management. En, uh, en zeker niet door de doktoren: van oké, okay, uh, jongens, ik heb hier iets voor jullie, uh, neem dat, dan ga je harder fietsen. En Bart, in de TVM-tijd is dat ook. Nee. Nooit zijn uit de ploeg zelf gekomen? Nee, nee, nee. Het, zijn, het is uiteindelijk wat ik zeg. Het, zijn de, het is de, de sporter die beslist wat hij wel of niet doet. En een dokter heeft een taak om uh, te vertellen... waarom je dat iets niet, iets niet moet doen. Ik bedoel, de verhalen natuurlijk... Uh, iedereen weet, er bestaat doping in de sport. En natuurlijk, laten we eerlijk zijn... als sporter wil je ook wel weten wat er speelt in de sport. Dus dan heb je vragen en dan is het aan de dokter om te zeggen van... nou. Uh, als je dat doet, dan, uh, dan kun je ziek worden, als je dat doet, kun je kanker krijgen, als je dat doet, uh, kun je positief zijn, als je dat doet, is moreel niet aan de orde. Dus ik vind zeker dat een dokter uh, een opvoedkundige taak moet hebben in deze. En dat een dokter zeker niet moet sturen: van nou, doe dit of doe dat. Tenminste, dat... Ja, ik vind niet dat een dokter, ik denk dat hij een bepaalde eet heeft afgelegd, dat hij dat ook niet mag. Maar nou, maar nou zie je ook nog wel eens dat de dokters bijvoorbeeld uit hele andere landen. Dan denken wij als buitenstaander en als eenvoudige oude huisarts wat raar. Want die spreekt niet eens de taal van die mensen. Bijvoorbeeld destijds bij de TVM-ploeg. Je had een hele nou, briljante dus... dokter die uit de ja. verre oostelijke fronten van ons nou, vandaan kwam. dat, was, dat echt, was echt een hele goede dokter. Ja, en, ik... en wij spraken echt goed Engels. En daar. daar uh... Daar kon je niks tussen krijgen of je, of je elkaar wel of niet begreep. En het... Maar dat was ook de dokter die met 250 ampulletjes EPO... bij de grens betrapt werd voor het kinderziekenhuis in zijn land. Ja, toch? goed. Dat, maar ja, dat zijn zaken. Dat is iets tussen de dokter, uh, de douane destijds... En, en, en dat zijn zijn verantwoordelijkheden. Ja, ik kan, daar geen, geen, ik kan er niets over zeggen. Het is zeker opmerkelijk om het woord opmerkelijk maar te gebruiken. maar <lacht> Het ja. is een heel nieuw woord nee, geworden. Ik, ik, vind, ik vind een ploeg heeft de taak om renners op te voeden. Het zijn allemaal jonge sportmensen die met vragen zitten... die de die, die absolute top willen halen, die daar heel ver in willen gaan. En dan heeft een ploeg de taak om proberen een renner daar uh, juist in te begeleiden. En het is uiteindelijk de renner uh, om te beslissen om het niet te doen. Dat wil niet zeggen dat de renner niet elders natuurlijk iets kan regelen of, of organiseren. Maar ik hoop dat een dokter zo sterk is dat hij de renner kan adviseren... Kijk, je hebt het niet nodig. Je kunt heel ver komen zonder. En als je het wel doet, is het gewoon slecht voor je gezondheid. Ik, ik hoop het, En ik denk dat dat momenteel zo is in de sport. En ik hoor van ploegleiders en oud-renners... dat het momenteel de sport echt vooruit is gegaan. Ja. De sport is vooruit gegaan. Uh, moet misschien nog wel verder vooruit, nog schoner worden. Uh, Opmaat uh, aan die discussie is even de reactie van uh, Rabobank-ploeg-directeur... Harald Knebel. Hij pleitte voor het instellen van een zogenaamde waarheidscommissie... waar iedereen zijn verhaal kan doen. Ik denk dat het van belang is dat mensen van buiten de sport denken aan WADA, eh, het Internationaal Olympisch Comité. En, eh, en het comité zou moeten samenstellen van onafhankelijke mensen die eh, een sportminded zijn. En dan gewoon eh, renners en mensen vanuit de wielenindustrie uitnodigen om daar hun verhaal te doen. En die zullen dat eh, onder EDE moeten doen en een verklaring afgeven. En dan moet ook duidelijk zijn van welke strafmate er dan op staat op welke uitlating. En bent u zelf ook bereid onder EDE eh, toe te lichten wat u weet?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 Ik denk alles wat bijdraagt aan uh, uh, helderheid en duidelijkheid... En, en een schone sport, vind ik een goede optie... Um het is, is heel moeilijk. Wie Iedereen vraagt, wat moeten we doen? Hoe krijgen we het ja. schoon? Er is gewoon niemand het weet. Er, er zijn natuurlijk al uh, out of competition controles. Nou ja, uh, com dus dat gaat denk ik al, uh, al heel, heel, heel, heel erg de goede kant. De methodes die worden verfijnd. Maar het is ook een beetje uh, een mens en maatschappelijk eigen probleem. En ik denk daarom ook dat jonge renners, jonge sporters... laten we het breder trekken, goed opgevoed moeten worden. En niet dat dingen als normaal beschouwd worden... Maar maar als dat wij daarnaar kijken, maar ik we waren van de week ook stemmen. Die zei, er zijn veel ploegleiders... die wij krokodillentranen hebben zien huilen over hun eigen wielerverleden... maar gelukkig het licht gezien hebben dat ze er nu helemaal van af zijn. Maar dat zijn wel de ploegleiders van veel ploegen... die zelf een groot dopingverleden hebben. Zijn ook mensen die zeggen... ook als ploegleider moet je die niet meer durven willen hebben in het wielrennen? Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat, uh, dat die ploegleiders uh, gewoon moeten blijven zitten. En wat, wat Bartels zegt... Uh, het gaat de goede kant op met de wielrennerij. En als er iets kan gebeuren om, om daarbij te helpen, dan, dan moet het ook zeker gebeuren. Maar om... het wordt natuurlijk heel lastig om uit te zoeken welke ploegleider wel of niet. En nee, welke... we als ze een bewezen dopingverleden hebben, dus, dus maar, bar, Bjarne Ries of dat soort mensen. Als zijn een bewezen verleden hebben, moet je, ja. moet je dan zeggen: maar kun je we, je het, weer... we kunnen het ook omdraaien. Ik bedoel, als je. Uh renners zijn geen verslaafden. Maar als je bijvoorbeeld in de verslavingszorg uh, iemand er neerzet... is iemand die het verhaal vertelt om het niet te doen, is een ex-verslaafde. Ja. Dus die, uh, renners uit het verleden, al dan niet een dopingverleden... die kunnen misschien wel vertellen waarom dingen tegenwoordig anders gaan... en dat het ook zonder kan en dat het prima kan. Dus die hebben denk ik een, misschien wel een heel sterk verhaal. Maar als je ook naar deze uh, 26 mensen kijkt die onder Ede verklaard hebben... Er is natuurlijk nog nooit iemand bijna geweest... die vrijwillig met dit verhaal is gekomen. Dus vaak als de druk van elders werd opgevoerd... of er bewijsdrang van buiten kwam... dat mensen uiteindelijk maar besluiten... van nou laat ik dan maar een deel van het verhaal vertellen uiteindelijk. Hè. Dus dat maakt het toch iets minder krachtig... dan een ex-verslaafde die zelf naar buiten nee, ja, ja, maar Die, die komt, ook, die niet komt ver... ook onder druk. Die, komt, die <laughs> wordt ook onder druk van familie... of omdat hij op een gegeven moment in de goot ligt dat er iets moet. Er is altijd een moment dat een verslaafde ook via een kliniek terechtkomt... en gaat praten en dingen gaat doen. Ik wil de vergelijking gelijk niet optrekken. Nee, nee, hoor. Uh, uh, uh, hou me te goed. Maar het zijn wel mensen. Uh, mensen met een verleden hebben natuurlijk ook een verhaal. En ik denk ook dat ze aan kunnen, aan kunnen geven. dat de dingen tegenwoordig gewoon beter en anders geregeld zijn dan vroeger. Vroeger waren de dingen dus niet goed geregeld, dat blijkt. Laat, zij kunnen ook een, een, een leerproces uh, vertellen aan die mensen. He, en kan de wielerwereld pas echt vooruit gaan kijken als alles uit het verleden is opgeruimd? Ja, maar je ruimt nooit alles in het verleden op. Kijk, ja, ja. Stel, stel je voor, we hebben nu een rapport van duizend mensen. Nou, Leipheimen komt er voor. Rabobank wordt er nu bijgetrokken. Vanuit Rabobank uh, zijn er twee vrienden die wat gedaan hebben, die zit nog bij een andere ploeg, die andere ploeg. Op een gegeven moment is het gewoon: het blijft doorgaan, het blijft doorgaan. Ik vind wel, kijk, wat we weten, dan moeten we daar moeten wat aan gedaan worden, dan moeten we, Maar we moeten ergens een keer door. Wanneer is het? Is het nu? Is het morgen? Volgende week, volgend jaar of tien jaar? Ja, maar het lijkt wel of dat, of dat grijze gebied er wel een keer uit moet. Maar stel je ja. nou voor dat. dat Oké, okay, er komt zo'n waarheidscommissie en iedereen gaat zijn verhaal doen. Wat, wat schiet de sport daar voor de toekomst mee op? Ik, vind, ik zou daar best wel willen zitten hoor, voor zo'n commissie. Maar ik, ik, als je de vraag stelt van. Uh, als, als die commissie is geweest en iedereen heeft zijn verhaal gedaan. dan pas kunnen we verder. Ja, ik weet niet precies. Ik snap dat niet zo heel goed. Uh, ik weet niet wat ik daarvan moet, uh, moet vinden. Of, of dan de sport pas echt verder kan. Ja. Een hele andere vraag nog is dat de zaak Rasmussen, om die ook nog maar eens even op te raken. 12 november voor de 121ste keer in een soort verder gevoerde stadium. Komt dat nog in een andere dagweek te staan, Marco Booger? Wat jou betreft. Ga, ga, ga, kijken we daar nu met z'n allen anders naar dan, dan voor dit rapport, bijvoorbeeld. Er zullen zeker mensen zijn die er anders naar kijken, maar zo, ik weet niet of ik goed geïnformeerd ben, maar volgens mij gaat die zaak gewoon over uh, ontslagrecht. Dat is het volgens mij en ik weet niet of het daar uitgebreid over dopingzaken wordt gepraat. Het gaat niet zozeer over doping, het gaat wel over het feit dat de mensen die de leiding hadden over de Rabobank in de tijd... wisten dat hij fraudeerde met de plekken die hij opgaf, dat is mm -hmm. zijn verhaal. En dat ze dat dus blijkbaar goed vinden, dat, dat schept ook niet een, een, een gevoel dat die cultuur zo heilig was bij die Rabobank als vaak wordt voorgedaan. Ik ben daarom ook heel benieuwd wat, wat uit die rechtszaak gaat komen, ja. Ik ik, gelo ik weet wel hoe de cultuur destijds was. En dat uh, wil ik. Uh, ik heb dat denk ik al heel vaak gezegd. En dat wil ik nog best wel een keertje uitleggen. Uh, ik geloof dat die Bouts in 2005 in het uh, leven zijn geroepen. Nee, eerder. Eerder. 2004 misschien. Ja. Ja, maakt, even, maakt verder niet uit. Maar wij vulden die, die, die formulieren zelf in als renner. En de ploegleiders of het management die. Als ik Theo Roy of Erik Breuk aan de lijn had. en ik zei. Ik ben uh, nu op trainingskamp in Limburg. dan ging Breukink er ook daadwerkelijk vanuit dat ik in Limburg zat. Ja. En als jij dat ook gewoon had ingevuld... dan zat je daar ook. Uh, zij gingen niet controleren. Ze reden niet naar Limburg toe om te kijken of jij in uh, Limburg zat. Die verantwoordelijkheid lag gewoon bij de renners zelf. Dus ik denk echt oprecht dat uh, Breukink en De Roy niet wisten dat, uh, dat uh, Rasmussen met zijn uh, werrenbouws fraudeerde. Want zo ging het gewoon in die tijd later... toen dat hele Rasmussen-verhaal was, uh, was uitgespeeld. Toen gingen die de, de toenmalige manager van de AT ging daar veel meer controle op houden op die Werbebas. Maar voor die tijd vulde jij het gewoon in. Dat, ja. Dan, uh, kijk, als ik invulde, ik zit in, uh, in, in ja. Frankrijk, in Zuid-Frankrijk in Saint-Tropez op trainingskamp. De, de, Nederlandse, de Nederlandse rechter heeft hier gewoon over uitgesproken... dat de ploegleiding van de Rabobank willens en wetens meewerkte bij Rasmussen. Uh, uh, of in ieder geval op de hoogte was dat hij niet okay. zijn juiste was. Maar goed, dat zal dan de rechtszaak moeten uit. Maar, maar een keer de kerenvraag is natuurlijk nog steeds... kunnen we het wielrennen nog serieus nemen? Dat, dat zal toch bij velen, bij alle volgers... bij de, bij de kijkers iedere, iedere zomer weer... Ja, Dat zal de toekomst de... moeten uitwijzen. Ja. Wij kunnen natuurlijk heel hard roepen... dat het wielrennen serieus genomen moet worden. Dat vinden we ook. Maar ik denk dat het aan de sport zelf is... om op een gegeven moment te bewijzen dat het zo is. Ik wil nog wel steeds zeggen... het zijn zaken uit het verleden. En dat is zo erg. Want we hebben het nu over... is de wielersport geloofwaardig? Die van nu wel... Niet van toen niet, dat blijkt uit dit rapport. Maar kan je, kan maar je toch, het toch, toch even wat, serieus nemen? Want eerst even over die ja. vraag: van het is allemaal het verleden. Wij zitten toch met een sport waarin de grootste wieleronde van het jaar nu de laatste twaalf van de vijftien winnaars na afloop hebben moeten kon, kunnen constateren. Dat dat uh, ja, helaas nou eenmaal niet zo was. We zitten toch met een sport waarin heel veel mensen die in dergelijke ploegen werkten nu zelf ploegleider zijn en bij allerlei dingen betrokken zijn geweest in het verleden. Dat is toch het huidige probleem van de wielersport? Dat is toch niet het probleem zeggen, van het verleden? Moet je dan zeggen, we stoppen met wielrennen? Oké. Okay. Wielrennen, klaar, stop. Nee. De, de vraag is, hoe? bijvoorbeeld, maken jullie zorgen over dat bijvoorbeeld ook grote sponsoren zullen zeggen... bijvoorbeeld de Rabobank, zonder dat ze dat nu zullen zeggen, maar op termijn zullen zeggen... ja, gezien ons imago, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensen, samenleving... wij willen hier niet meer aan meen. Maak jullie daar zorgen over? Dus je op lange termijn niet kijkt direct, aan die sport. Nee, niet direct. Omdat het denk ik dan in het verleden al uh, had moeten gebeuren. Ja, maar hiermee hebben ze natuurlijk wel weer iets, iets achter de hand. Ze hebben nu wel een, een argument. Ook al worden ze, uh, is het allemaal nog niet bewezen. Ja, dat en zal de is... toekomst dan uitwijzen. Ja, ja, het het vreemde is, hè, we zitten hier aan, aan tafel... en het is, het is, uh, momenteel is het echt uh, beneden nul. Het is gewoon echt niet leuk dat als we straks bij de Tour zijn... dat er gewoon weer miljoenen mensen langs de kant staan... en die naar sport zitten te kijken. En die niet denken aan het rapport Armstrong. Dat, dat, dat, dat is het vreemde. Maar, voelen ze die, maar ook die mensen voelen zich met terugwerkende kracht... toch ook een beetje bedrogen. De grote Armstrong voor hen is toch van het, van het voetstuk gevallen. En toch, ja, en mensen, ze mensen blijven komen, ja. Zeggen, ja. ja, maar toch blijven ze komen. Dat, ja. dat is dat, vreemd is het niet? Mensen, mensen willen gewoon verder. Het is gewoon een hele mooie sport. Het is spektakel. het is sensatie. En, en eh, ik heb het zelf ook, hoor. Want als ik straks weer naar een andere wedstrijd zit te kijken, dan denk ik helemaal niet in Armstrong. Dan zit ik naar een, een mooie koers te kijken, met al zijn tactieken, met op kop rijden, met eh, helaas met valpartijen. Alles wat er in de wielersport is, komt aan bod. En dan ben ik daarna aan het kijken. En we hebben het ook al eens over gehad. Op een of andere manier ga je toch weer zit je gewoon naar de koers te kijken. En dan is het niet zo, zou die nou wel of zou die nou niet gepakt hebben? Voor jullie persoonlijk, Michael, de, ik spreek wel eens mensen die zeggen... ja, vroeger als ik op een feestje kwam en ik vertelde dat ik bij de bank werkte... dan vond iedereen dat wel een leuk verhaal. Tegenwoordig vertel ik het maar niet meer. Is, is dat voor een wielrenner op dit moment ook... is, is het nog leuk om oud wielrenner te zijn op dit moment? Want je zit hier een uur, je zit daar een uur. Is dat nog leuk eigenlijk? Uh, ik geloof, als ik op een feestje kom en, ik, uh, <laughs> en ze vragen aan mij... wat heb jij je vroeger gedaan? Dat dat, uh, nee, maar je snapt <laughs> wat ik bedoel, even hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is dat? Want je, je, je, je wordt voortdurend in een soort nou, verdediging ik vind gedoren. het natuurlijk niet leuk om... Uh, om het constant te moeten uitleggen en om constant te moeten verdedigen. Dat vindt niemand leuk, denk ik. Gewend, en ik ook joh. niet. Ja, maar, ja. Ja. Eigenlijk ben je het gewoon bijna gewend en ja. neem je het op de koop toe. Maar ik vind, ik vind het, het valt best wel mee. Mensen vragen toch altijd, heb je nog die koers gezien? Wat vond je ervan? En, en, de, en als mensen een biertje op hebben, of liefst een stuk of zeven... dan gaan ze altijd een beetje vervelend lopen doen. Maar ja. Ja, maar maar wij, kan... wij hebben voor de goede orde nog even niks gedronken. Nou ja. Dat ontzettend. zou je nu vergeven, het is je vak. Maar uh, meestal gebeurt het met een biertje dat uh, dat soort vragen komen. En zelfs dan ben ik bereid om antwoord te geven. Mensen willen maar toch heb weten. heb je de laatste week daarin nog een echte verandering, Marco? Of zeg je, nou ja, dit hebben we al zo vaak moeten uitleggen. Deze week overleven we ook wel weer. Of is er nu toch echt nog weer een soort graad uh, erger geworden? Na dit rapport. Mij persoonlijk niet, nee. Voor mij persoonlijk is het een beetje hetzelfde gebleven. En, uh, ja, krijg je dezelfde vragen. Dus ja, voor mij is, ik denk ook wel dat we dit overleven als, als wielrennen. Jij, jij zei net uh, toen ik vroeg: van hoe serieus moeten we de wielersport nog nemen? Stel je zelf de vraag: hoe serieus moeten we die dopingcontroles nemen? Nou ja, ik vind, wel, uh, ik vind dat ook wel een kwalijke zaak. Dat als ik, als ik lees, ik heb niet natuurlijk heel dat rapport gelezen, maar als ik lees wat, wat die gasten er allemaal in knalden. En ja, dat, dat, dat er nooit iemand van uh, positief is bevonden. Uh, we weten ook dat volgens mij betalen de ploegen per jaar. een. Uh, Flink bedrag aan, uh, uh, aan controles, dat, uh, dat de controles kunnen uitgevoerd worden. Volgens mij, dat weet Bart misschien beter, maar is er op een gegeven moment in het leven geroepen dat 30% van al het prijzengeld ja. wereldwijd ja. Ge, uh, ten bate van de controles, ja. is eigenlijk ons geld. Dat uh, gaat erheen. en dan, blijkt, dat, dan ga je er ook vanuit dat je sport eerlijk kan beoefenen en dat die controles goed zijn. Ik vind het heel raar dat, uh, dat instanties die. Uh, ja, die voldoende geld tot, ter beschikking hebben, niet tot een waterdichte controle kunnen komen. Waarvoor loopt de sport überhaupt altijd uh, voorop? Ja, nou, over die instanties gesproken. In hoeverre moet de UCI zich dit aantrekken? Nou, behoorlijk de UCI... ernstig, denk ik. Ja, ja en, en dus ja. koppen rollen? Nou ja, ik denk, ik denk dat daar ook wel een onderzoekcommissie mag zijn. Ik bedoel, we, hebben in, we hebben in een tijd gefietst uh, waar blijkbaar uh, de, de, de beste renners van de wereld zeven keer de Tour hebben kunnen winnen. En dat de controles gewoon gefaald hebben. Ja, ik, op zijn minst mag daar toch een uitleg over komen. Ja. Nou is het zo, de controles natuurlijk altijd iets achter zullen lopen bij hè, zeg maar het vangnet. Maar waarom uh, is dat? Ja. Nou, Omdat mensen altijd inventiever zijn en er maskeringsmiddelen en dergelijke zijn. Maar goed, het is, ik, ik snap wel jullie zorg dat je zegt... er zijn mensen duizenden keren gecontroleerd en er is nooit iets aangetroffen. Dat daar blijkbaar dus toch uh, in dat hele controle de, Die Amerikanen gaan zelfs zo ver dat, dat ze, uh, de, de controleurs hier en daar... zonder het heel hard te maken van zeggen... misschien speelden die wel onder één hoedje zelfs. Hè, met, met bijvoorbeeld ploegen en mensen. Wat denken jullie daarvan? Amerikanen ja. zijn er snel mee, maar ze zeggen het toch. Nou ja, dat vind ik maar erg natuurlijk. Als dat zo zou zijn, dan, ja. dan zou ik me wel bedonderd voelen. Ja. Dat, nou, dat, dat, er is dat geld aangenomen he? door instanties vanuit de Armstrong-stichting uh, ook. Dus wat dat betreft is ja, het. Dat waar je op doet, dat, dat vind ik ook niet kunnen. Uh, dat, ik bedoel. Hammer de Goede, ik ben, uh, ik ben geen rechtsgeleerde. Ik, uh, ik haal wat uit de, uit de rapporten. Maar he, dat er geld is overgemaakt naar de UC. door de desbetreffende renner. om, uh, om de controles beter uit te voeren. Terwijl hij al een stap verder was, ja. Ja, want hij had natuurlijk het geld achter zich. om ook maskeringsmiddelen. nou ja, om daarmee te komen. Hoe meer geld, hoe lastiger misschien ook alweer de controles. Uh, of hoe makkelijker het is om de controles te omzeilen. Ja, denk ik. Ik was niet zo rijk. Ja. <laughs> um, nog even een paar slotvragen. Als we kijken naar die tijd en naar de huidige tijd. Um, hoeveel procent van het peloton uh, probeerde toen... met andere soorten gemiddelen die niet waren toegestaan te overleven? Zat dat op 10 procent, zat het op 30 procent, zat het op 50 procent? En hoe zie je dat nu? Heb je daar beeld van, Michael? Nee, daar heb ik e echt absoluut geen beeld van. Ten eerste fiets ik niet meer, dus ik weet ook niet waar er over gesproken wordt. Nu laatst lees ik weer, of dat las ik dit voorjaar al... dat er weer een nieuw uh, wondermiddel is, dat uh, Eiker. En dat stond dan weer in de krant laatst. En er was ook weer een renner die, die had beweerd dat uh, het heel makkelijk te krijgen is. Dus ja, dan, uh, dan begint het weer vanaf, uh, vanaf nul natuurlijk. Dan... dan uh, maar Michael heeft geen idee. Jij hebt ons al uitgelegd dat het een stuk beter gaat. Dus jij hebt er wel een idee <laughs> over. Van horen zeggen. Ik, ik, ik zit niet meer op de fiets. Ik weet niet hoe hard ze rijden. Het feit blijft wel dat ze nog steeds harder gaan rijden. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk ook een beetje toeschrijven aan de mooie... kleding. Opmerkelijk harder gaan rijden. Maar dat kan te maken met kleding, fietsen, trainingsmethodes, diëten. Dus eh, mensen eh, worden sterker. En, eh, ze worden ook ouder, ze dus zullen ook harder gaan fietsen waarschijnlijk. Maar eh, dat, dat is zo moeilijk onder percentages aan te hangen. Kijk, als we het rapport Armstrong lezen... dan, uh, dan zou je denken van uh, nou, de, misschien de helft van het peloton wel uh, aan de doop zat. En ik ga nu af op, op, op, op oudrenners ploegleiders die zeggen van... nou ja, we, we hebben echt, echt het idee, ook binnen, binnen de ploegen... dat het echt beter gaat en ik kan er echt geen percentages aan hangen. Als wij, het eh, eh, staat hier niet onder Ede hè, bij de NOS Radio... maar stel dat die waarheidscommissie er komt... en jullie worden beide als oud-renner gevraagd om eh, daaraan mee te doen. Waar, gaan jullie dan beide onder Ede beweren... dat jullie zelf nooit eh, met doping in aanraking zijn geweest bij Nou, ik, ik, nou ik, ik vind het sowieso, de vraag vind ik gewoon uh, niet kunnen. Ik, ik vind gewoon, kijk, mensen die in die sport zitten... <coughs> en als je ergens mee te maken hebt, dan vind je, moet je onder Ede dingen gaan verklaren. Maar er wordt nu zo makkelijk geroepen. we gaan eens onder Ede dit verklaren. Nee, ik en vraag gaat... wat jij zou ja. gaan Als het jou de vraag zou... Stellen. Ik zou jij... zeggen dat ik niet heb gebruikt, maar ik denk niet. Ik vind het, ik vind het niet, pet, niet goed om mee te doen. Ik, ik vind ik... het niet goed mee, maar nee. je zou wel verklaren dat je nooit zou hebben gebruikt. Marco Boven, dat zou jij verklaren? Als ik gevraagd word door een uh, officiële instantie om uh, de Ede vragen te beantwoorden, dan ga ik er zitten en zou ik alle vragen beantwoorden die ze mij stellen. En als de vraag zou komen, heb jij zelf ooit op enige wijze doping gebruikt? Wat dan zou zou ik zou zeggen, antwoorden? ik heb uh, nooit uh, doping gebruikt. Oké, okay. goed. lijkt mij heldere antwoorden. Dan uh, zijn wij uh, er even doorheen. Michael Bogert, Bart Voskamp. dankjewel voor het uh, delen van jullie uh, ervaringen uit het, uh, uit het wielrennen. Naar aanleiding allemaal van het uh, wielrapport verschenen over Lance Armstrong. We gaan weer eens even hokje. De wedstrijd tussen Pinoké en Oranje Zwart. Verregend of niet, maar er werd gehokt. Er wordt nog steeds gehockeyd op het tweede veld van Pinoquet. Het hoofdveld is schoon, is droog. Twee of drie kleine plasjes dat alles makkelijk kunnen opruimen na de rust. Maar ze hebben besloten om geen onzekerheid, geen nieuwe onzekerheid meer in te bouwen in het duel. Het duel dat al één keer zo halverwege de eerste helft werd verplaatst naar het tweede veld. Maar we zitten al een minuut of twintig in stralende zonneschijn te kijken op het hoofdveld naar de veteranen van Pinoquet. En een stuk verderop, zo'n 80, 100 meter verderop. Spelen Pinoquet en eh, Oranje-Zwart. Oranje-Zwart de koploper in de hoofdklasse. Hun hoofdklasse-duel dat eh, in die eerste helft dus tien eh, minuten... 12 minuten om precies te zijn werd onderbroken. Zij spelen die wedstrijd uit. De tweede helft is inmiddels 13 minuten oud. Het is nog steeds 0-2 in het voordeel van Oranje Zwart dus. Bob de Voogd en Rob Rekker scoorden voor de rust voor Oranje Zwart. Oranje Zwart dat op dit moment de koppositie in de hoofdklasse heeft. En als het allemaal zo doorgaat, de laatste 22 minuten. En Oranje Zwart wint dan ook het duel tegen de nummer 4, tegen Pinoké, Dan doet Oranje Zwart hier in het Amsterdamse Bos ook op veld 2 van Pinoké goede zaken. Ga nog even weer naar het badminton, Theo Plasjaar, want we blijven maar naar de Nederlandse ploegen kijken daar, hè. Zeker, de vrouwenfinale. Finale in het vrouwendubbel is een compleet Nederlandse aangelegenheid. Met Samantha Barting, Barning en Evje Muskens aan de ene kant. En aan de andere kant Selena Piek en Tabeling als derde geplaatst in deze finale. De laatste keer dat een Nederlands koppel met de prijs aan de haal ging was in 2005. Mia Audina en Lotte Jonathans. Weekend ze nog. En Piek en Tabeling, de favorieten, die hebben het moeilijk. De eerste game verloren met 19-21, maar ze leiden in de tweede met 17-11. Oké, okay, zometeen uh, meer van het uh, badminton vanuit Almere. En we gaan ook uh, natuurlijk naar de padelsport, de military in Boekelo. Overhoed scherken we er nog bij dat we straks tussen 5 en 6 vooruit gaan kijken. Naar het nieuwe schaatsseizoen doen we met Harry Koops en Erben Wennemars. Er zat nog een tennisbericht. De wit-Russische Victoria Azarenka heeft de finale van het toernooi van Links gewonnen. Nummer 1 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Duitse Julia Gorges. Voor Azarenka was het de vijfde toernooi zeggen al dit jaar... En eerder hoorde u natuurlijk al dat uh, Novak Djokovic het mastersternooi van Shanghai won. Hij versloeg in drie sets de Brit Andy Murray. Einde van dit uur van de Lijn. Zo meer sport na het NOS Journaal van 4 uur. Tot zo. NOS